Ja, yeah. ze voelen de ouder, maar jongens zijn binnen, ze weten het goed, we zijn certified. Ben je op ons, wordt je raar surprise. Jouw IV is niet echt je wife. Weet wat ik kan, ik kan niet meer verliezen. Ze lekker met trends, maar het moet zo zijn. Ben op de grind all day and night.